Commissaris. Wat is er, Bruinhoge? Moet je niet meer kloppen als je binnenkomt? Staat het gebouw in brand misschien? Ik heb belangrijk nieuws in de zaak Vrooman. Bruinhoge, misschien dat het u ontgaan is... ...maar ik heb directe orders van de chef, de K. himself... ...om het onderzoek in de zaak Vrooman niet te bruskeren. Ja, ja, maar... Ik Bruinhoge, ben je... wat ben ik aan het doen? Een koffie Heel goed, Bruinhoge, onthouden als een koffiedrink. Dan wil ik daarvan genieten zonder gestoord te worden. Ja, maar commissaris, de zoon van Claire Vrooman is ontvoerd.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 Eh, oui, papa, oui. Hallo, met Vanin. Vanin, je moet direct naar motard sturen naar de Ezespoort. Want ik sta hier al een kaart door in de file. Het is scandaal nee, Ik zal zien wat ik kan doen, meneer Vrooman. Die, Vanin. Ik wil absoluut geen berichten op de radio of op de televisie. Bien compris. Je compte sur vous, hè, Vanin. Ja, dat zal niet eenvoudig zijn, meneer Vrooman. Ik wed dat de ontvoerders zelf de media zullen contacteren. Ja, misschien heeft u wel gelijk. In elk geval, ik wil alles doen om mijn kleinzoon terug te zien. En bon santé, hè.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 Hij ging schaatsen in het Beldenwijnpark Maar als u precieze details wilt weten Dan kunt u dat beter aan mijn vrouw vragen Zij was thuis, ik niet de Telefoon? Ik, ik denk dat het beter Ik neem beter... wel op Ja Eén uh, ogenblikje, mevrouw uh, Zijn we klaar voor de detectie van de oproep? Ja Oké, okay. uh, mevrouw Vroman U mag de telefoon opnemen Maar praat rustig En houdt hem zo lang mogelijk aan het toestel Zo lang mogelijk, goed <coughs> Hallo Met wie spreek ik?